Zoals verwacht is Wopke Hoekstra gekozen tot lijsttrekker van het CDA. Tijdens het Digitale verkiezingscongres kreeg de demissionair minister van Financiën ruim 95% van de stemmen. Hoekstra was de enige kandidaat. Hugo de Jonge trok zich vorige maand terug als kandidaat omdat hij het te druk heeft met de coronacrisis. Op de CDA-kandidatenlijst staan Kamerleden Omtzigt en Kuik op 2 en 3. Het CDA zou vorige week al stemmen, maar toen waren er technische problemen. Het is de vraag of de basisscholen over iets meer dan een week weer open kunnen. Het kabinet mikt op heropening op 25 januari. Maar leden van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de epidemie... zeggen in het AD dat er nu nog te veel coronabesmettingen zijn. Ook moet er voor de scholen weer open kunnen... meer duidelijk worden over de Britse coronavariant. Vooral over de besmettelijkheid. In Amersfoort heeft een man met een grote partij lachgas van de politie een fikse bekeuring gekregen. Hij had 13 volle cilinders los in zijn wagen liggen. Hij had ook niet de vereiste papieren en de ventilatie was niet in orde. Volgens de politie reed de bestuurder na de bekeuring verder, waardoor het uiteindelijke boetebedrag verdubbelde tot 3200 euro.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 Dan al wat heb ik aan slaap en wat word ik moe? Daarom kijk ik maar een keer naar buiten toe. Smiddag is het alweer lelijk mis, wat dan krijg ik is Elke dag opnieuw kijk, huiswerk mee, en dan zit ik op mijn kamer bij een uur of twee. Ik rap de crap in de klak, klak, klak. Ik rap voor de klak, klak, klak. Ik vind het al oh zo stom, ik vind het al oh zo stom dat ik altijd huis ben. Zaterdag 16 januari 2021 en dit is Goedemorgen Zandvoort van 11 tot 1. Wij hebben vandaag de techniek in handen van Cor Draaien. Goedemorgen, Cor. Hij heeft ook de muziek samengesteld. Trouwens, het eerste nummer wat u hoorde was van Danny Boy. Klepperde, klepperde, klep, klep, klep uit 1980. Mooi nummer hebben we voor het eerste onderwerp zometeen. We beginnen zometeen het eerst met meneer Fred van Zanten. Hij is de directeur van het Gerttenbach College hier in Zandvoort. En uh, we gaan het hebben over het digitale onderwijs: uh, hoe dat uh, gaat en wat de voor- en de nadelen zijn. Daarna spreken we met Sjaart Balkenende. Want uh, ja, dat is toch allemaal wel ingewikkeld. Normaal spraken we met hem over de top uh, 10 boeken en de best verkochte boeken. En uh, nou, we gaan maar eens kijken hoe we dat uh, met hem kunnen bespreken. Um, dan hebben we als laatste in het eerste uur Maurice Natte. Hij is de eigenaar van Master of Growth. En dat is een gezamenlijke webshop voor ondernemend Zandvoort. En we gaan praten over hoe dat precies werkt of niet werkt. Dan hebben we een kleine pauze en om uh, iets over twaalf... dan spreken wij met de heer Raymond van Haften. Hij is uh, de wethouder en de, gaat over de voorbereidingen van de F1 in september dit jaar. En een kleine terugblik over hoe het gegaan is en er is een nieuwe stichting. En we sluiten af vandaag met Leo Sanders. Hij, is de, hij was directeur van de muziekschool hier in Zandvoort. En ik ken hem goed uh, vanwege het nieuwjaarsconcert... waar zijn kinderen zeg maar, altijd uh, op te En dan eindigen we, we eindigen dus het laatste uur met Patrick Berg... over het schoonwandelen. Wat is dat? Maar goed, we beginnen met meneer Fred van Zanten. Goedemorgen, meneer van Zanten. Goedemorgen. Fijn dat we u aan de telefoon hebben... Ja, nou, uh, ik vind het uh, heel fijn om ook uh, mee te kunnen werken. Dat is hartstikke goed. Ja, we hebben het uh, uh, ja, over het digitale onderwijs. Uh, ja, daar kun je dus nu niet meer zonder. Hè? Het is, uh, ook al zou je er niet aan willen, je moet er aan. Want de kinderen die uh, zitten nu voor de computer en hebben les op deze manier. Uh, het zal zijn voordelen hebben, maar het zal ongetwijfeld ook nadelen hebben. Kunt u er iets over zeggen? Het is al zo dat wij al nou, zeker tien jaar uh, naast een boekenpakket kinderen ook gratis een laptop ter beschikking stellen. Dus toen die lockdown van kracht werd, er, in maart, was het eigenlijk voor ons al heel snel mogelijk om kinderen direct uh, online les te, te geven. Dus toen die lockdown in december kwam, ja het was een herhaling en dat, uh, dat ging direct de volgende dag, ging alles weer van start... Uh, ja, er zitten voor sommige kinderen voordelen aan. Die vinden het fantastisch dat ze het uh, helemaal uh, zelf kunnen indelen op de een of andere manier. En dat er niet de hele tijd een docent door ze heen zit te praten. Dus dat ze hun werken uh, tijdig afkrijgen. Maar voor veel kinderen is het eigenlijk wel een gemis hoor. Dan zien ze toch het allerliefste gewoon op school. Je ziet hem aan een blik in die ogen van, hé, hey, die stof is nog niet helemaal binnen. Ik moet er nog even iets uh, achteraan doen. En digitaal is dat toch anders. Ja, ja, want inderdaad, de emotie van een kind in de klas... die kun je makkelijker lezen dan wanneer er op een scherm. En, en waarschijnlijk hebben ze meerdere kinderen tegelijkertijd op een scherm. Of is het één op één? Uh, het varieert. Ze dus beginnen eigenlijk... Uh, want we, we volgen gewoon het les Rooster. Dus kinderen die no normaal gesproken op een dinsdag van het uh, eerste tot het uur les hebben, hebben dat nu ook. Dus uh, ze hebben een, uh, een uitstekende dagbesteding. Het uh, is uh, zo dat uh, als ik door de school wandel, want uh, de, de examenkandidaten, die zijn gewoon op school, fysiek. Daar wordt nog gewoon fysiek les aangegeven. Ja, dus ja. de docenten zijn eigenlijk ook allemaal op school. Dus als ik nu door de school wandel, dan hoor ik eigenlijk de docenten gewoon hun les geven. Ik zie de kinderen op het scherm allemaal, want ze beginnen eigenlijk altijd uh, klassikaal. De aanwezigheid wordt ook gecontroleerd. En dan op een gegeven moment uh, instructie, uitleg. En op een zeker moment dan, uh, kan het zijn dat een docent zegt, nou, ik uh, kom straks individueel Weer terug en dan is het een op een. Ja, precies. Dan, dan zeg maar, dan, dan hebben ze uh, niet meer de ander aan de telefoon of in ieder geval op het scherm en dan wordt het, is dat dan tijdens de les zelf? Uh, ja, we proberen zoveel mogelijk om een, de, de, de lesstof op te geven die ook af, met opdrachten die ook af te krijgen zijn binnen dat lesuur. Zoals je als leerling gewoon een beetje meewerkt, nou dan heb je ook geen uh, huiswerk meer. Zo zijn te kunnen ook rustig vragen. Ik wil dat je die en die opdracht gewoon het bij me inlevert. En uh, ja, het is dus gewoon werk in de winkel. Ja, en dat inleveren, dat gaat dan gewoon wel normaal? Met een papiertje en nee, alsjeblieft? Nee, nee. nee hoor, het gaat ook allemaal digitaal. Dat gaat digitaal? Ja, want ja, ze, ze maken een document aan. sturen het uh, ja, digitaal op in, uh, in de systemen die we hebben. Dat kan via Teams of Magister of. Ja, dat, uh, dat, gaat, uh, dat werkt prima. Dat werkt prima. Maar mag ik nog even terug naar uh, die tien jaar geleden... Hè, dat jullie al begonnen zijn met de kinderen een laptop ter beschikking te stellen. Uh, was dat voor een speciale reden? Hadden jullie toen al een soort zicht van... nou dat gaat in de toekomst sowieso gebeuren? Of was er een andere reden waarom dit gebeurde? Nee, je zag natuurlijk de ontwikkeling uh, op uh, dat, uh, dat het... Dat het prachtige opdrachten waren juist uh, met dat, uh, dat digitale. Dat is een, heeft een enorme toegevoegde waarde. Uh, maar we willen niet over naar zogenaamde iPad class of iets dergelijks. Het, dat, uh, de combinatie van werken vanuit een boek en uh, de, de toevoegingen die het internet te bieden heeft, dat is een meerwaarde van je welste. Ja. Dat, is, dat was toen de reden om te zeggen: dat we gaan ermee starten. Ja, en, en ja, het, het geeft de kinderen natuurlijk ook sowieso de ruimte om met de techniek goed kennis te maken. Wat alleen maar, dat zal inderdaad alleen maar erger of meer erger, het zal in ieder geval meer worden. Dus het geeft hun ook een klein beetje een voorsprongetje op misschien andere kinderen die minder de kans krijgen om op een laptop of op een iPad of in ieder geval op een technische apparaat te zitten. Uh. Ja, te, soms zijn wij wel verbaasd dat kinderen eigenlijk denken meer te weten dan, ze, dan dat we zelf meemaken. Maar soms zijn ze inderdaad wel super creatief en dergelijke. Want uh, nou ja, als zo'n uh, als, als docent nu les geeft en hij haalt die kinderen allemaal tevoorschijn heeft ze allemaal op zo'n scherm. Ja, ze kunnen allemaal hun eigen achtergrond bepalen. Ah, ja. en, uh, er is dus, oh, ja, de, de, de, de, een van die docenten die schrok, want een van de leerlingen die had mijn hoofd als achtergrond gebruikt. Dus ineens had ik ook uh, in die les zogenaamd. Ja, maar ze kunnen dus ook de achtergrond van een strand in Tahiti uh, gebruiken, bij wijze van spreken. Uh, die heb ik uh, veel voorbij zien komen. <laughs> ja. Die zijn er ook. Dus, dus ze, ze, nemen, dus ze kunnen de boel behoorlijk in de maling nemen, wat dat betreft. Uh, nou, de, het is zelfs zo, omdat het online is, dat de, uh, er zit een van mijn leerlingen in ieder geval, die zit in het buitenland en die volgt daar netjes online alle lessen, want die is gewoon online aanwezig, doet ja. alles, is keurig, ja. Je kunt toch moeilijk verplichten dat iemand echt... of ze aan de keukentafel zit in zijn eigen huis. Ja, nee, dat klopt. Uh, kun je dan ook zeggen dat er toekomstige programmeurs... Uh, uh, ontwikkeld worden door het gebruik van, van, de, van de computer? Die zitten er ongetwijfeld tussen. Maar die hadden dat misschien anders ook wel geworden. Jawel. jawel. Ja. ja, ik vind het altijd fantastisch hoe creatief kinderen kunnen zijn... met een computer. Ik, ik, ik bedoel, het voordeel is dat je... Ik ben ook met een computer opgegroeid vanwege mijn werk. Maar uh, dat geeft nu zoveel voordelen. En, en met name wat oudere mensen die dat niet gewend zijn. Ja, die lopen gewoon vast op. Die lopen vast op het gebruik van hun telefoon al. Dat ze niet weten wat ze ermee moeten doen. Dus die kinderen, ja, die, die kennis die ze krijgen is natuurlijk geweldig. Ja, ja dat, uh, dat is allemaal van toegevoegd weinig. Dat, uh... En we proberen natuurlijk ook, want we zien we in deze situatie, we hebben het allerliefst natuurlijk de kinderen gewoon bij ons op school in de klas. Ja. Maar tegelijkertijd merken we dat uh, ook onze docenten, ja, noodgedwongen, ontzettend veel geleerd hebben van deze periode. En dus ook straks uh, als die kinderen weer terug zijn allemaal in de klas, dat ze ook zelf veel vaker nog dit soort middelen ook gedurende lessen kunnen inzetten. Dus het uh, ja... Uh, je moet er wat dat betreft toch het beste van maken... En, uh, en dan de voordelen eruit zien te halen van... nou, dit is uh, straks ook uh, weer een pluspunt. Ja, en, en het sociale aspect, hè? dus als je het praat over de kinderen... de contacten die ze onderling met elkaar hebben... is dat iets waar jullie extra op letten dat, dat kinderen niet uh, vereenzamen... of dat, hè, dat ze zich niet in hun schulp trekken... omdat ze nou eenmaal niet meer bij elkaar aan die tafel zitten... Nou, de, elke klas heeft een, een mentor en die houdt uh, dat heel zorgvuldig in de gaten hoe het gaat met uh, zijn kinderen. Wel steeds online zijn ze niet steeds te laat. Uh, uh, is er is er contact. Uh, dus dat uh, uh, ja, we houden dat in de gaten. En als het uh, echt uh, nodig is, dan hebben we voor uh, op school voor kinderen voor kwetsbare kinderen een uh, opvangmogelijkheid. Ja. Nou, ik, ik las ook in het, uh, in het krantje dat uh, er een, uh, bij het jeugdhonk, hè, er is dus de huiskamer zoals ze dat noemen, daar is ook uh, ruimte voor kinderen om eventueel hulp te krijgen met het maken van een huiswerk. Hè, zodat als ze als daar thuis zeg maar, niet uh, de mogelijkheden toe hebben, dat ze dat dan daar ook kunnen krijgen. Weet u of dat er kinderen zijn uh, van uw school die daar ook gebruik maken van de huiskamer? Bij mijn weten niet, uh, maar uh, ook omdat we proberen in dat veld mogelijk het werk al in die les af te laten krijgen. En uh, als dat niet zo is, ja, dan nemen we contact op met thuis wat, wat daarvan de oorzaak is, waar, waarom het werk niet, uh, niet af is. Maar uh, het is nog niet zo dat, dat, het, uh, dat ik het door heb gekregen dat kinderen daar gebruik van, uh, van, maken. van maken. Maar het zijn natuurlijk fantastische initiatieven. Ja, zeker. En, en met het maken van toetsen, hè? Dus de, de, de, de, want dat zijn natuurlijk vaak de controle momenten en de, ook de, de, de pijlpunten. Uh, dat wordt dan ook digitaal gedaan, maar is dat, uh, want je, je, je kunt misschien zeggen dat kinderen dan gebruik maken van internet... en dan misschien een vertekend beeld in die toets geven. Hoe, hoe controleren jullie dat? Er stond eigenlijk aankomende week een echte een toetsweek gepland, hè, fysiek. Nou, die, die wordt gewoon verschoven. Tegelijkertijd is het wel zo dat enkele docenten uh, hebben aangegeven... ik wil wel degelijk een toets uh, afnemen. Alleen, uh, ik, de, ik geef er ook wel een, een, een beoordeling aan. En die wordt ook kenbaar gemaakt. Alleen, hij telt niet mee. Dus hij uh, zeg maar, heeft meer een soort thermometerfunctie... In de vorm van, oké, okay, zo hangt de vlag ervoor. Je, zegt, je zult echt nog aan het werk moeten, want je prestaties zijn ver onder de maat. Of ja. juist, maar zo, jij bent wel echt uh, mooi op weg. Um, en straks, als we dan weer terugkomen, dan, ja, dan gaan we echt wat toetsen. We willen niet het risico lopen dat kinderen, uh, dat één kind het echt heel erg eerlijk en, en helemaal alleen doet op eigen kracht. En dat een ander aan alle kanten wordt bijgestaan uh, met alle hulpmiddelen. Want dat valt slecht te controleren. En, uh, ja. Ja, dat, dat is ook zo. Je moet ook een beetje vertrouwen hebben natuurlijk in de leerlingen en de ouders. Dat, dat uh, daar ook naar gekeken wordt natuurlijk. Maar ja, ook dat is niet altijd mogelijk natuurlijk. Want er zijn natuurlijk ook ouders die echt gewoon uh, moeten werken en niet thuis kunnen werken, maar fysiek naar hun werk toe moeten. En dan heb je natuurlijk iets minder controle thuis uh, in de situatie. Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd hoeven we ook weer niet zoveel waarde alleen aan toetsen natuurlijk toe te kennen. Op het moment dat, uh, dat je in, uh, in een klas of, of online aan één van je leerlingen vraagt, leg eens uit hoe dat werkt of kun je deze opdracht maken. Ja, precies. En jij kan het uh, wel of niet, dan heb je ook gewoon een aardig beeld. Dus ja, dat is ook zo. En, en... Zou u kunnen zeggen of voorspellen hoe lang het duurt voordat de kinderen weer in de klas zouden mogen komen? Ja, we hebben natuurlijk de laatste persconferentie van Mark Rutte gezien. En uh, ja, dat beloofde niet zo heel veel goeds. Maar aan de andere kant denk ik, het moet toch een keer ophouden. Ja. Ja, we, laten we zo zeggen, we hebben we met elkaar uh, wel al een aantal scenario's klaar liggen in de vorm van uh, stel dat kinderen weer naar school mogen, mogen ze dan ook weer gewoon lekker, zoals voor die uh, lockdown, weer bij elkaar zitten. Of wat gebeurt er als ze ook, uh, al, ook die kinderen uit de, de onderbouw en dergelijke anderhalve meter afstand moeten houden, want dat vergt weer wat, uh, uh, ja, wat andere, een andere organisatie omdat je lokale anders moet gaan inrichten. Ja. We hebben wel zwaar erg kleine klassen. En de gemiddelde klasse groot is twintig. Maar dat past toch niet in alle lokalen. Dus dan, dan, maar dan hebben we weer, uh, weer een, uh, een uitdaging. Ja, nou ja goed. Uitdagingen genoeg lijkt mij zo. Jawel, dat ja. haak uh, je ook wel scherp. Ja, dat is ook zeker zo. Ja, nou ik, uh, ik hoop voor alle kinderen dat het toch niet zo heel lang meer duurt. En dat ze elkaar gewoon weer in de ogen kunnen kijken in de klas. Want dat lijkt me voor iedereen toch... Uh, Prettig. Ja, klopt, Voor, met name de jongere generatie. Daar, ja, daar heb ik het gewoon het meest mee te doen. Ja, uh, ja die, die missen veel. Die missen echt heel veel. Zij ja. uh, ja, zijn uh, echt het uh, grote slachtoffer. Dus uh, ja, wat, wat mij betreft echt, uh, zodra het kan, weer terug naar uh... ja, die, die nieuwe varianten die er nu weer boven tafel komen, die maakten mij ook niet helemaal vrolijk, moet ik zeggen omdat die wat extra besmettelijk zijn. En ook waar we eerst dachten van nou die jonge kinderen die worden daar niet zo door geraakt. Schijnt het dat dat nu wel zo is. Dus uh, we moeten wel voorzichtig blijven. Dat betekent inderdaad dat we inderdaad, uh, moeten bedenken van hoeveel, ja, welk scenario is zometeen van toepassing. Wat gaan we doen? Want uh, ja. uh, je, je zult op een zeker moment ook als het langer aanhoudt. Toch ook uh, in het onderwijs dan uh, enkele aanpassingen moeten doen. Dus ja. dat, uh, Ruimte in de klasse, extra ruimte en dan misschien om beurt de scholen in. Ja, dus, dus zult, Jullie zullen er ongetwijfeld goed over nadenken... over hoe dat moet gaan gebeuren straks. Nou, maar nog. Dat, dus op het moment dat er weer een, het, het beleid weer anders wordt... Nou, dan, dan weet ik dat wij er in ieder geval er wel weer klaar voor zijn. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. En uh, ik wens u alle wijsheid en sterkte uh, die er nodig is... om uh, dit allemaal op te lossen met elkaar. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen daar in de school. Ja hoor, dat weet ik wel zeker. Oké. Okay. Nou, dank. En wellicht tot de volgende keer. Graag tot de volgende keer. Fijn weekend nog. Ja hoor, dag. dag. dag. Ja, dit was uh, Randy Crawford met Streetlife. En daarvoor hoorde u Paulina met Book of Love. Maar nu gaan we luisteren naar Sjaak Balken. En goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat we je aan de telefoon hebben. Ja, was die weer, daar was hij weer. Daar zijn we weer. Ja, normaal zou je de tien best verkochte boeken... of de boeken boekentop tien uh, bij, met ons bespreken. Maar uh, ja, je, je mag in de winkel niet meer verkopen. Nee, klopt. De laatste boeken top 10 is van week 51 en daarna is er gewoon uh, niks meer binnengekomen en er wordt ook niet geleverd. Nee. Dus dat is uh, even een heel andere situatie. Ja, terwijl het ja, eigenlijk uh, wel kan hè. Het, het, het, het kan wel zo zijn dat je wat verkoopt, maar dan moeten mensen online bij je bestellen. Ja, klopt. En dan kan het uh, dus wel. Ja, we hebben allerlei mogelijkheden geschapen om online te bestellen. Via mail, telefoon, WhatsApp, uh, Facebook. Instagram. En dat gebeurt ook uh, met grote regelmaat. En dan twee keer op een dag rijden we een anderhalf, twee uur door het dorp heen. Ja. Om uh, thuis te bezorgen. Ja, want ik bedoel, die behoefte aan het lezen van boeken is natuurlijk niet verdwenen met de corona's. Ik denk sterker nog. Ik denk dat er heel veel mensen juist nu behoefte hebben om lekker relaxed met een boek te gaan zitten. En ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, een beetje tijdverdrijf, puzzelen en boeken lezen. Dat, uh, dat is gewoon jammer dat dat nu niet... Uh, ...voluit uh, verkocht gaan worden. Maar het zij zo, hè? Ja, dat is, dan, dat is dan inderdaad. Dus maar gaan ze dan naar uh, jouw website... ...of gaan ze naar de algemene website van de Bruna? Hoe werkt dat? Uh, nou, ze kunnen twee dingen doen. Ze kunnen via de algemenebruna.nl website bestellen. Ja. En dan kunnen ze er zelf voor kiezen... ...of ze hem thuis willen laten bezorgen... ...of dat ze hem bij ons willen laten bezorgen. Ja, precies. En dan komen jullie hem brengen. En dan komen wij hem brengen de volgende ja. dag, ja. Fantastisch. En dat gaat, dat gaat best goed. We hebben uh, nou, 30, 40 bestellingen per dag op dit moment. En dat uh, elke ochtend om een uur of negen begint dat uh, Weer opnieuw. via de mail ja, ja. en zo. Uh, dan denk je van, nou zal er wat komen? En ja, ja toch, uh, ja. Want er moet wel wat gebeuren. Hè? Want ik, ik heb begrepen dat er meer dan een miljoen onverkochte boeken in de magazijnen ligt. En, en het is natuurlijk, ik bedoel buiten dat het voor jullie te verkopen is, is het natuurlijk voor de schrijvers ook zo. Die, die hebben hun ontzettende best gedaan om een mooi boek te schrijven. En als dat dan vervolgens niet verkocht wordt omdat er een nou ja, de, de winkels dicht zijn, dan is dat voor hun ja. natuurlijk ook heel zuur. Ja, dat klopt. Het, het zijpelt natuurlijk overal door. Het, het begint bij ons dat het niet mag. En dan gaat het naar de naar de distributiecentra, centraal boekhuis en, enzovoort. En dan druppelt het door naar de uitgevers en dan naar de schrijvers. Ja. En uh, inderdaad de verhalen die ik hoor zijn echt schrijnend hoor. Van, vooral kleine uitgevers die dat gewoon niet meer kunnen bekostigen. Nee. Nou ja, we hebben natuurlijk ja. nogal wat uh, schrijvende uh, dorpsgenoten. Uh, ja, en die ook hele mooie boeken schrijven. Dus ja, wat, wat dat betreft uh, gaat het dan heel ver door. Want dat komt dan inderdaad bij de schrijvers. Maar dat zijn onze dorpsgenoten. Dus we mogen daar best wel wat promotie voor maken voor onze ja, dorpsgenoten ja. die mooi schrijven. En die boeken zijn natuurlijk bij jullie te krijgen. Uh, uh, uh, noem nog even de namen van onze populaire schrijvers in het dorp. Uh, we hebben Minze Zwerver. Uh, de Zandvoortmoorden. Nou, dat is op dit moment nog steeds het best verkochte boek. Ja. Die, ook in de thuisverzorging doet hij het goed. Ik heb hem gelezen, hij is fantastisch. Heb je hem gelezen? Jazeker, ja. uiteraard. Hij is er ook heel blij mee dat er zoveel verkocht wordt natuurlijk. En dat ja. is voor hem ook even een uh, geitje. Maar uh, ja, dat uh, wou ja. hem uh, bijna beter op de hoogte van de verkoopzijde. Van de verkoop, dat, ja. Dat gaat erg leuk. En uh, nog een andere? Ja, Tino Stuy. Oh ja, precies. Uh, uh, dat is een beetje een humorboekje natuurlijk. Die loopt ook goed. En dan hebben we nog uh, Marco Termes, maar daar heb ik op dit moment niks van staan. Dus misschien dat Marco nog een keer even <laughs> wat kan regelen. Ja, je, je hebt gewoon hey, geen boeken meer van hem staan. Nee, er staan geen boeken meer van hem. Hij, hij zet altijd een nieuwe neer. En dan neemt hij de oude weer mee terug. En nou, ah, uh, kunnen we het dus proberen om... Uh, ik weet niet, er zal vast alweer een nieuw aankomen de komende maand. Ja, precies. Uh, en dan, ja, dan zijn we er, geloof ik. Hè? Ja, maar, er is natuurlijk een oud Zandvoort uh, waterdrinker, hè? Die, uh, die oh, heeft Pieter dus waterdrinker? Ja, ja, Pieter. Ja, uh, Tchaikovskestraat, geloof ik. Hoe heet je ook alweer? De Boek 40. Ja. Um, en dan hebben we ook nog, was er nog eentje dacht ik, um, ja Van hier tot Tokio, dat is ook een, een inboomster van Zandvoort, die dat die boek geschreven heeft, een beetje meer uh, over het zaken doen met, uh, met, met Japan ja. en wat er dan allemaal voor komt kijken, ja, een beetje een, een managementboek, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, en dat, uh, ja, dat zijn leuke, leuke uitgaves. En, en dan natuurlijk, ik vergeet de grootste natuurlijk nog, Jan Lammers' boek. Ja, uiteraard. Ja. <laughs> en van Alad Kalf, nou ja, dat is een ander antwoord, denk ik. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja. Dus uh, er zijn best wel wat leuke boeken uh, die we ook thuis verzorgen, inderdaad. Dat gaat, uh, dat gaat hartstikke leuk. Ja, want de, de, ik geloof dat er vandaag een, heel, uh, een hele grote advertentie in, in de bladen staat... Over, uh, over de nijpende situatie van de boeken. Klopt. Ja, de CPNB, de uh, Collectieve Programme Nederlandse Boek... Ja, die heeft uh, de afgelopen week een uh, grote campagne uh, gelanceerd. Ik hoorde hem ook de hele dag op de radio als ik in de auto zit... van uh, uh, vergeet uw lokale boekhandel niet. En ze hebben grote advertenties in de kranten geplaatst... Uh, ja, en dat is, uh, dat is een goede actie. Ja. En er wordt heel veel op ingesprongen door uh, ondernemers via Facebook... met allerlei promotiemateriaal wat je daarvoor krijgt... Ja. om je winkel uh, onder de aandacht te brengen. Ja. Uh, hoe hoe uh, is dat bij jullie in de winkel? Want nou ja, mensen mogen inderdaad alleen maar een pakje komen halen... een pakje op. brengen naar de, uh, naar de bank achterin om geld te halen ja. of te storten. En, en daarnaast, uh, daar, daar houdt het dus mee op... Ja, pasfoto's maken mag dan. Ook. Oh ja, pasfoto's dat we, uh, uitzondering maken. Uitzondering die, die de gemeente heeft gemaakt, dat we dat omhoog blijven doen. Want die hebben daar natuurlijk ook baat bij dat dat uh, traject gewoon door kan gaan van uh, aanvragen van rijbewijzen, paspoorten. Uh, dus die, die mogelijkheid hebben we ook. En dan postzegels verkopen dat mag dan wel. Maar er mag geen kaart bij of uh, andere zijn. Nee. En maar hoe moet je die mensen nou bezighouden de hele dag dan? Nou, je personeel bedoel ik, hè? Ja, we rijden natuurlijk met twee mensen... ...rijden we uh, twee uur op een dag... ...s morgens en twee uur s middags uh, door het dorp heen. Want alleen uh, duurt dat te lang... ...dus dan gaan ze vaak met z'n tweeën. En dan blijven we met z'n tweeën achter. En ja... ...je komt, je komt weer aan een ook toe... ...wat de laatste jaren een beetje versloft is. Een beetje schoonmaken, een beetje opruimen. Uh, we hebben net de ING verbouwd. Er is een heel nieuw ING-kantoor uh, neergezet. Die uh, gaat maandag open... Oké, okay, dus dan, dan hebben mensen iets meer privacy als ze zeg maar, bij je komen praten of, of dingen, zeg maar, handelingen komen doen. Ja, ik denk dat de privacy ongeveer wel gelijk gebleven is hoor. Want, uh, maar, maar het is een prachtig, uh, prachtig kantoor geworden, veel moderner en uh, ja, veel uh, ruimer van opzet. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee dat dat nu gerealiseerd is. En verder nemen we af en toe wat extra vrije dagen op de mensen. Like je zegt, ja, uit... Waar je normaal niet aan toe komt, zeg maar. Ja, dat klopt. Iedereen heeft veel vrije dagen staan. En zo uh, proberen we de tijd een beetje door te komen. Ja. En uh, we zijn later open natuurlijk. Om tien uur gaan we open s morgens in plaats van acht uur. En dat ja. is in deze wintertijd is dat niet zo'n probleem. Nee, dat is inderdaad. Nee, daarom. Nee, daarom. daarom. Nou ja, je mist het. Kijk, ja. al die winkels uh, die dicht zijn, zeg maar, dat, dat is toch wel uh, het, het bepalende stukje van, uh, van het dorp. En, uh, ja, dat is, merk ik zelf wel als je dan uh, tussen de middag of zo uh, even door het dorp loopt of even naar, uh, naar huis gaat. En dan loop je door de, nou ja, de Kerkplein, kerkstraat, uh, nou, uitgestorven, al die restaurantjes ik al maanden dicht natuurlijk. Ja. Veel winkels dicht. En een rare gewaarwording hoor. Hè? Ja, zeker. Ja, mensen mogen natuurlijk dan wel een kopje koffie ergens halen. En dan, dan lopen ze door het dorp heen met een kop koffie in hun hand. vind ja, ik op zich klopt. ook wel een heel rare situatie. Heel. Ja, ja, klopt. Ja. De bankjes die er dan beschikbaar zijn, die zijn natuurlijk heel snel vol. En mensen houden ja. dan toch wel redelijk afstand van elkaar. Dus er kunnen niet zo heel veel mensen zitten. Nee, klopt. Nou ja. Maar het is, het is raar en we hopen gewoon dat er uh, de komende maanden toch wat verlichting gaat komen. Ja. De geluiden zijn er niet veel positief geloof ik, maar ja, we wachten er maar af. Ja. Hey, en over die, die organisatie, hè, dus de overkoepelende organisatie van de boekenbranche... Die, die schijnt aanstaande maandag weer een vergadering te hebben... over hoe dat nou echt moet met al die boeken die in die magazijns uh, liggen. Ja. Denk je, wat, wat denk je dat eruit kan komen? Uh, nou, de, de, ze hebben de laatste uh, twee weken enorm veel druk op uh, de regering gezet... ...door allerlei acties en allerlei uh, organisaties en dat heeft niet geholpen. Ik las nu dat uh, ja, de SGP de enige partij is die zegt van... ...we moeten meer ruimte geven voor de boekhandel, las ik in de krant. Uh, er wordt steeds meer druk opgezet. Uh, de vraag is natuurlijk of daarna geluisterd wordt en of daarna geluisterd kan worden. Ja. Maar... Ik, ik, denk, ik denk dat er echt een kaalslag gaat plaatsvinden. De, de, de Koninklijke Boekverkopersbond, die denkt dat uh, dit jaar één uh, op de drie boekhandels gaat verdwijnen. Daar zijn ze van overtuigd. En, en, uh, ja, dat dat is wel heel heftig, heftig, hè? Heel heftig. Ja, ja. heel heftig. En uh, ja, het, uh, het ontlezen zal dat niet bevorderen. Het zal dat wel bevorderen, denk ik. Hè? Dat. Uh, Mensen worden juist aangesproken van: Jongens, jullie moeten meer lezen. En uh, heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. En ga zo maar door. Ja. Maar dit is, uh, dit is gewoon triest. En ja. uh, het is jammer dat we niet open mochten blijven. Maar uh, aan de andere kant, het zij zo. Hoe uh, moeten ons er maar bij neerleggen. Nou ja, goed. Dat, dat men hamert op het kopen via internet. Hè, dat, dat is natuurlijk wel een, een mooi ding. En ja. uh, aan de andere kant zeg ik van. Voor het milieu, al die bezorgbussen uh, die er rondrijden om alles te brengen... dat is ook niet zo heel erg bevorderlijk voor het milieu. Nee, dus geef even inderdaad de, de lokale ja. bedrijven de ruimte... dat mensen ja. online kunnen bestellen en het dan eventueel gewoon afhalen. Dat afhalen, kan natuurlijk ook, want, hè? Uh, bedoel... Daar zouden we ook een heel eind mee gered zijn door gewoon een afhaalpaal die te hebben, net als bij de horeca hier en daar. Ja. Uh, dat je gewoon zegt, uh, jongens, je, je kunt het om twaalf uur afkomen halen... dan staat het voor u klaar en dan staat het buiten op een tafel of aan het eind van de winkel. En dan kun je ja, of je, zelf je maakt een afspraak, he. Je kan gewoon een, ja. een, een ophaalafspraak uh, maken... en dan kunnen jullie een lijst maken van... nou, uh, elke tien minuten bijvoorbeeld uh, kan er iemand komen om iets op te halen. Dan ja. zit je elkaar niet in de weg. Je houdt je dan toch aan die coronaregels door die, door die afstand... en door niet bij elkaar uh, te zijn. Maar dan kan het wel gewoon doorlopen. Ja, klopt. Dat zou een hele mooie tussenoplossing zijn in die periode. Ja. En dat is ook voorgesteld hoor, door de KBB aan, aan het kabinet vorige week en uh, aan Mona Keizer. Maar uh, ja er, er komt uh, totaal geen reactie op, alleen dat er meer uh, noodmaatregelen komen voor de ondernemers. En, ja, nou ja, ik, denk, ik ja. denk dat oplossingen beter zijn dan geld. Maar goed, dat dat is, denk uh, ik ook zelf. <laughs> Daar moeten we dan maar even op, uh, op wachten. Ja, toch? Ja, ah, goed. Ik, Sjaak, ik hoop in ik, in uh, dat in het voorjaar alles weer een beetje normaal gaat worden. Ja, he? dat hoop ik ook. Ja. Dat zou ja. wel heel fijn zijn voor iedereen. Ah, oké. Okay. Ik wens je veel sterkte. En ja, uh, toch uh, een goede verkoop van boeken via de, de online uh, verkoop. En uh, Juist, ik hoop ja, dat we elkaar dan misschien over een maand of over anderhalve maand spreken. En dat je iets positiefs kan melden. Ja, zo is dat. Oké. Okay. Fijn Tot weekend. Dan, you, hetzelfde. Oké, okay. dag. Uh.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 De zon die schijnt, toch wil ik hier vandaan? Want in de verte komt de zomer eraan. Het tijd gaat keren en je weet wat ik bedoel. Mm. En worden wij weer door de morf overspoeld. Was de Duitser toen tevreden met een blok beton? Nu eist Heinz een vrouw in Zandvoort plots aan pensioen. Die hunker naar die bunker is er lang voorbij. En kijk ze lachen naar het bordje, het zie maar vrij.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 Het liefst in een huis aan zee Als het kan met privaat parkplaats voor zijn BMW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 Dit was Chachet La Pam. Ik weet even niet meer wie degene is die dit heeft uh, geschreven, eerlijk gezegd. Weet jij het, Cor? Nee. Nummer 14 is het. Even kijken, nummer 14: Dr. Buzzard Original Savannah Band. Dat was hem. Goed, aan de telefoon hebben wij, als het goed is, Maurice Natte, eigenaar ja, van Master of Growth. Ja, goeie, goeiemorgen. Goedemorgen. Hallo. We hadden een verkeerd telefoonnummer, dus het duurde even voordat u aan de telefoon. Nu wilde iemand, iemand anders aan de lijn. Ja, ja, nou nee, dat nog net niet. Het was cijfer te wijken, okay. maar dat maakt niet uit. Ja, uh, een gezamenlijke workshop, nee, webshop voor ondernemend Zandvoort. Ja. Zit dat in de pen en gaat dat werken? Gaat dat... Nou, ik weet niet of dat in de pen zit, maar. Uh... Ja, ik werd daarop geattendeerd en uh, er werd gevraagd van, zou dat uh, gaan werken? Maar uh, ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar uh, ja, dat doen we gelijk denken aan Bol.com. Ja. Die uh, al tientallen jaren actief is en uh, al heel lang geen winst draait. Dus ik, ik, dacht niet, ik was niet gelijk meteen uh, heel enthousiast. Want hoe zou dat moeten uh, gaan werken? Gaan functioneren of hoe gaat dat er dan uitzien als want dat zou dan er kunt u me uitleggen hoe dat hoe ze dat in gedachten hebben gehad? Nou om om heel eerlijk te zijn weet ik dat niet hoe ze dat in gedachten hebben gehad. Ik werd gevraagd om daar een, een mening over te geven, dus uh, hoe ze dat precies gezien hebben dat? Uh, dat is onduidelijk. Dat is voor mij onduidelijk. Ja. Ja, nou ja, als ik vanuit mijn simpele gedachte denk... een webshop voor uh, uh, ondernemers antwoorden... zouden dan alle ondernemers in aangesloten moeten worden. He, en inderdaad wat u zegt, uh, bol.com die doet dat natuurlijk ook. Hè, want je kunt allerlei dingen bestellen daar. En dat blijkt dan gewoon niet van bol.com... maar van andere bedrijven te zijn die sturen dat dan ook op. Alleen je koopt het via bol.com. Dus dat zou dan... Uh, een de overkoepelende organisatie moeten zijn. En dan kun je daarop klikken van nou, ik ben op zoek naar, ik noem maar wat. Uh, ja, wat verkopen ze hier allemaal in het dorp? Kleding, uh, sieraden, uh, verzinnen. Ja. Wat zeg je, Koor? Drank. Ja. Drank, ja. En, en dat, dan zou je dat dus dan met een klik uh, bij, bij de onderliggende, uh, het onderliggende bedrijf bestellen. En die zorgen dan ook dat je het thuis verstuurd uh, krijgt. Ja, dat zou een idee zijn natuurlijk. Alleen ja, ik, ik noem maar wat mijn schoonvader is van Kaashuis Trom. Ja. Laat ik even reclame maken. Ja, bekende normaal um, hoor. Dus, ja, ja, ja die, is altijd, die is volgens mij elke dag op de radio. <laughs> ja. Maar uh, ja, hoe ga je dat doen? Uh, de een heeft kaas, de ander heeft kleding. Dat is natuurlijk best wel een uh, uitdaging. Dan zou je bijvoorbeeld iemand uh, uh, langs alle winkels moeten laten rijden... als er een bestelling is, dat hij dat dan ophaalt. als een soort... Uh, thuisbezorgd of Uber, om dat op te halen en, en te brengen. Ja, iemand met een bakkie op zijn fiets die dan overal ophaalt... en dat dan bij de mensen thuis bezorgt. Ja, bij wijze van. Maar dan heb je natuurlijk wel de uitdaging om... Um, Bol.com is een commerciële organisatie. Uh, dan heb je met allemaal ondernemers te maken die allemaal een mening hebben. Ja. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat best een moeilijk verhaal wordt... Zeker ook dat je weet, een webshop opzetten is niet zo heel moeilijk om hem te bouwen. Uh, alleen ja, om hem uh, zeg maar in Google te krijgen. En, uh... en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, want dat is dan natuurlijk is ook een nog een uitdaging. uitdaging. Ja, ja, misschien wel de grootste uitdaging. <laughs> die zandvoorters, dat zijn, dat zijn ja, allemaal ja, mensen Zandvoort. die behoorlijk sterk zijn in hun karakter en in hun mening wat dat betreft. Dus ja, ik, ik, ik hoorde van uh, iemand zei uh, die, die dit uh, voorschotelde van uh, ja, bij de negen straatjes werkt dat goed in Amsterdam. Toen dus ja. heb ik dat even bekeken. Maar ja, ik kon, kon niet verder komen als dat ik een website zag die uh, alle winkels op zijn site had staan en dat mensen daarop door kunnen klikken. Dat is natuurlijk ja. veel makkelijker. En uh, alleen ja. Maar zou dat niet haalbaar zijn dan? Dus inderdaad, één. Ja, dat, dat, zou, dat zou natuurlijk wel haalbaar zijn, maar dat dan is dus nog steeds de vraag wie, wie gaat die site opzetten. Ja. En, uh, ja, we hebben een mooie site, Liefst uit Zandvoort. Jullie die ook kennen. Ja. Daar, uh, ja, waar hele mooie dingen op staan. En daar zouden misschien alle winkels ook op kunnen geplaatst worden. Maar zou de, zou de ondernemersvereniging uh, daar niet uh, iets in kunnen doen? Of kunnen voorstaan daarin? Waar je schoonvader trouwens... Uh, voor. Uh, van is. Uh, precies. Heb je er met hem ja. over gesproken? Uh, ja, dat klinkt nu heel raar allemaal. Maar het is heel, heel kort, uh, kort dag bij mij uh, te oren gekomen. Dus ik heb het daar nog niet met hem over gehad. We zijn wel een uh, webshop voor hem aan het bouwen. Maar ik denk, ja, uh, bottom line, als, als u mijn mening vraagt... dan, uh, ja, ik denk dat iedereen gewoon zijn eigen webshop moet, uh, moet creëren. Dus ja, nu zeker in deze tijd. Uh, als je geen webshop hebt, dan uh, wordt het toch een moeilijk verhaal. Maar het moeilijke van een webshop is dat je die bezoekers naar je website moet krijgen. Ja. Yeah. Um, en dat is met zo'n algemene site uh, een uitdaging. Maar voor nu zou het gewoon handiger zijn om allemaal een, een webshop zelf te, te maken yeah. En dat je je klanten kan bedienen. Want die klanten die heb je sowieso, je vaste klanten. Ja. Yeah. En uh, ja, de illusie uh, te hebben dat je daarbuiten ook nog heel veel klanten kan genereren. Die, uh, ja, dat is gewoon een stuk moeilijker. Ja. Daar zit de uitdaging. Daarom hebben bijvoorbeeld Bob of Amazon jarenlang verlies geleden. En uh, nu maken ze eindelijk winst. En dan zijn ze ineens monopolisten die uh, niks mogen verdienen, zeg maar. Dus, ja, ja. Het is een beetje een kromme situatie die je dan krijgt. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou ja, goed, we hebben net Sjaak uh, Balken aan de telefoon gehad... over de verkoop van boeken en, en alles wat er natuurlijk bij hem... in de winkel normaal verkocht wordt... Nou, dat, dat kan. Hè. Je kunt via de Bruna kun je uh, dingen bestellen. En dan kun je kiezen of dat je dat via de post thuis laat bezorgen. Of je gaat het ophalen bij, uh, bij de winkel in, uh, in Zandvoort. En ja, nogmaals, uh, ik, ik ben. Uh, als je nagaat hoeveel de puile stof de lucht in gaat met, met alle busjes die alles moeten bezorgen... dan denk ik van jongens, ga, doe het inderdaad lokaal. Uh, zorg dat, dat je lokaal uh, kunt bestellen en het dan of ophalen... of met een... Want als, als bijvoorbeeld bij een winkel waar ze nogal wat huishoudelijke apparatuur verkopen... ik zal de naam niet noemen, um, iets besteld... dan komt er iemand geloof ik op een fiets, die komt dat dan uiteindelijk... Uh, uh, bezorgen. Dus ja, er zijn wel mogelijkheden. Ja, zeker, ja. ja. Alleen ja, nu is het misschien ad hoc uh, wordt dat bedacht, omdat iedereen natuurlijk. Uh... Ja. ja, ze gaan allemaal een uh, soort. Uh, uh... Ja, uiteindelijk moet je gewoon, aan, ja, denk ik aan een webshop. Uh, ja. En dat wil niet zeggen dat je een webshop. Uh, uh, om, om klanten buitenaf te trekken. Tuurlijk is dat natuurlijk uh, wel een ideale gedachte. Ja. Nou. Maar voor nu is het, uh, en zeker met vandaag de dag uh, de webbeelders die er zijn, kan je voor een laag bedrag... Ja, het is niet meer zo heel erg duur als dat het vaste iets, klinkt. ...iets moois maken en ja. uh, vervolgens kan je gewoon je klanten bedienen. Dus uh, de ondernemers moeten gewoon uh, aan de slag en uh, ja. uh, zo'n webshop maken. Precies, Moet moeten uh, zelf creatief dat, gaan worden. Ja. En, en juist voor Zandvoort is dat denk ik ook mooi en daar hebben mijn schoonvader ook over gehad. Ja, ja er zijn natuurlijk Duitsers en uh, die willen ook nog eens een stukje kaas bestellen. Dat ja. was uh, in de winter... Uh, een wijntje optrekken. Dus dat ja. zijn juist de mensen die, uh, die, je, kan, die, kan die je kan bedienen. Ja, dat klopt. Nou, uh, er is nog een hoop werk aan de winkel. Dat hoor ik wel. Uh, mocht er iets veranderen, dan hebben wij contact. En uh, ondertussen houden we alles in de gaten wat er maar gebeurt op uh, gebied van webshops. En uh, mocht er iets veranderen, dan hebben we... Dan, dan kunnen we je bellen. Helemaal goed. Goed. Bedankt voor dit gesprek. En uh, nog een mooi weekend. Mooi weekend. fijn. Oké. Okay, dag.